Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Aerts van Kemenaar, Maritia Witte en Ben Lonen onder hospitie van de literaire kring technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Aan dit uur gaan meewerken Maritia Witte, Wil Pulles, Willem van der Vrande, Letitia van de Heuvel en Ben Lonen. Nou... En we beginnen met ons rondje. Wat was er in het literaire nieuws? Um, zal ik beginnen? Jullie hebben waarschijnlijk vernomen van de dood van Rasha Peper, 1949-2013. Schrijfster, gedreven romancier, briljant columnist. Ik las met veel plezier haar columns, op de achterkant van het NRC Handelsblad. Ik had nooit een roman van haar gelezen. Nou ben ik daarmee bezig ik dacht, ja, waarom eigenlijk niet? En uh, nou, dat, dat bevalt eigenlijk heel goed. Ja, ja, ja. ja ik ja, heb ja. ook een boek van haar. Had ik, uh, had ik in de kast staan, ben ik het gaan lezen. Van onkel, heel, heel leuk. Maar en ik heb hier een, een klein stukje. Dat is een column die schreef ze op 2 maart 1994. Ik denk dat ze daar toen mee begonnen is. En uh, dat heet Poëzie. Het is maar een klein stukje. Mijn zoon van 13 moet op school een gedicht voordragen Hij mag zelf kiezen welk gedicht, heeft de leraar gezegd. Ik doe hem wat suggesties aan de hand en hij kiest de tuinman en de dood van P. N. van Eyck. Zoals bekend, de tuinman van een Persische edelman ziet ochtends in de tuin de dood en vlucht hals over kop naar het verre Isfahan, waar hij, na nou later blijkt, juist die avond in het boek des doods staat opgetekend. Om te horen hoe het klinkt, zal mijn zoon hier even hardop voorlezen. Nu komt er halverwege dit gedicht de volgende regel voor. Vanmiddag, reeds lang was hij heengespoed, heb ik in het Cederpark de dood ontmoet. Mijn zoon Echter, die slordig leest en waarschijnlijk ook nooit van Ceders gehoord heeft, leest. Vanmiddag, lang reeds was hij heengespoed, heb ik in het Centerparks de dood ontmoet. Het Cederpark, roep ik hoestend van de lach. Wat maakt dat nou uit, zegt hij geïrriteerd, leest het gedicht ten einde en verdwijnt naar zijn computer. De kat zit mij zwijgend aan te kijken, dus ga ik hard snijden, intussen denkend aan Van Eyck, aan poëzie en aan de dood. Ik heb bij mijn weten nooit in een cederpark gelopen, Van Eyck evenmin misschien, en ben ook nooit in een centerparksvestiging geweest, en Van Eyck natuurlijk al helemaal niet. Maar ik heb het sterke vermoeden dat de gedachte aan de dood bij mij burgerder zou toeslaan in centerparks dan in een cederpark. Dat is mijn persoonlijke pretparkgevoel. Daarom lijkt Centerparks me een aanbevelingswaardige variant in De tuinman en de dood. Zou Van Eyck het daarmee eens zijn geweest? Ik denk van wel. Rasha Peper op 2 maart 1994. In NRC Andersblad. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Waar, ja, ja. grappig. De jong gestorven. Hè? Ja. Ja, Dezelfde. Ja. Goed, Rasha Peper. Dat was mijn bijdrage aan wat was er in het nieuws. Uh, jullie hebben ongetwijfeld ook wat uh, opgepikt. Ja, misschien is het handig als ik daarop aansluit. Uh, ja. Omdat ik ook wat over Rasha Russia... ja. ja. oh. Peper wilde ik ook iets vertellen. Um, je hebt wat van haar voorgelezen. En dat moet ik eigenlijk ook doen. Maar ik wilde dit zeggen. Um, ik las dat zij heeft verteld over um, het einde van het leven. Um, de kaarten zijn dus geschud... en ik moet het spel zonder aas of joker ja. uitspelen. Dat wordt bluffen. En dat is een kort zinnetje. En ik wou dat vergelijken met wat een goede vriendin van ons... beeldend kunstenaar schreef over het einde van het leven. Haar eigen einde... Mijn behandelend arts liet enige tijd geleden weten... dat er voor mijn ziekte geen behandeling meer is. Wel blijf ik hulp krijgen van het energetisch centrum. Alles is nu in handen van God en we zien vanzelf wat dat inhoudt. Mm -hmm. Dat is ongeveer een even lange... Um, ja, een, vol, een paar zinnetjes. Mm -hmm. en ze lezen allebei eigenlijk als een volzin. Maar wat een enorm verschil in... in um, uh, stelling, standpunt in het leven spreekt daaruit. Uh -huh. Jokers en, uh, en azen? Die heeft ze niet. Heeft en niet, dus ja. is het bluffen, zegt Rasja Peper. <laughs> uh, van nou ja, het, het, het kan vriezen, kan dooien. Terwijl uh, de, de kunstenaar, wat weinig zin heeft dat ik uh, de naam uh, noem, maar jullie kunnen hem hier dadelijk zien. Uh, die heeft, uh, terwijl ze ook weet dat het op gaat houden over een paar weekjes, heeft ze een heel ander standpunt. Hè, van Ik zie wel hoe lang mij nog uh, de hogere machten gegeven wordt. Uh, dat is geen kwestie van bluffen, dat is een kwestie van uh, aanvaarden zou ik haast denken. En, uh, en berusten. En ik dacht, goh, zo vlak bij elkaar, twee mensen van grote waarde zeggen, die zo heel anders aankijken tegen ja, wat, wat er natuurlijk uh, onvermijdelijk toch moet komen. En dan wou ik nog van Rasha Peper zeggen, want ik weet niet of jullie hier nog iets op... Ja, heren. nee, nee, ga, ga je gang. Wat wou je nog meer zeggen van, van Rasha Peper? Uh, ja, dat, uh, um, dat zij zoveel heeft geschreven over uh, verzamelaars... Um, verzamelen van allerlei dingen en, en ook um, dingetjes, maar um, attributen van van alles. En ik heb begrepen dat het verzamelen voor haar een soort verslaving was. Alles uh, wilde ze verzamelen. En als je dan weet dat verzamelaars, dat wordt altijd gezegd... die doen dat zonder dat ze het misschien weten omdat ze voor de toekomst en het hierna. Uh, uh, zich willen beschermen. Mm. Uh, ze wil als het ware een soort van uh, zekerheid creëren voor hun eigen bestaan. door te verzamelen. Want je moet er alsmaar mee doorgaan hè, met ja. verzamelen. Dat verlengt dus je perspectief. Want er ja. valt nog vast nog wel veel meer te verzamelen. Dat heeft zij dus ook gedaan. En um, wat zegt ze er zelf van? Ze laat een van haar, uh, slot, uh, een van haar hoofdfiguren zeggen in de Rico's Vleugels. Uh, dat is een um, museumconservator. Um, die heeft, zegt de hoofdpersoon, die heeft zeker niet het soort passie dat voorbij gaat aan verzamelen, bezitten, conserveren, dat alles verteert wat voor de voeten komt. En uiteindelijk haar vervulling alleen maar kan vinden in vernietiging, opheffing, dood. Met, dus als je verzameling klaar is, kun je ook dood. Mm -hmm. Dan valt er niks meer te hopen of te verwachten. Ja, ja. En op het moment dat je ophoudt met de verzameling... heb je je overgegeven aan de dood, ik kan me voorstellen. Ja, dat... Zoiets kun je ja. misschien... Je denkt, okay, dus ja, die man die ik het lezen ben, daar is de hoofdpersoon ook uh, aan het verzamelen. Die verzamelt ook van alles. Ik ben de titel kwijt, maar uh, dat is een archeoloog en die, uh, ja, die, die verzamelt uh, botjes en, en die, uh, die, die, die zet uh, dieren open. En, het uh, nou ja. Ja, dus is kennelijk Mooi, wel een dat, thema, ja, kan... ik ken haar niet zo goed hoor. Nee, maar het, is, dus, nou, het verzamelen op zich, hè, niet alleen bij haar, maar het verzamelen is van mensen die, die verzamelen, dat weten ze vaak zelf niet natuurlijk... Dat het een, een, een soort... Uh, ja, het voer voor antropologen. Die, die daarvan zeggen... Het is een vorm van jezelf uh, indekken. Ja, maar, ja. Tegen verval. Ja. Uh, uh, en inderdaad de toekomst... Uh, uh, het is heel toekomstgericht. Hè, want je wilt alsmaar meer verzamelen. Ja. En die verzameling moet groeien en groter ja. worden. En, uh, ja. en uh, ik kan me voorstellen dat je... Inderdaad op het moment dat je denkt... Nou, ik hou het maar eens meer op. Dat, dat, dat er echt een deel van je... Afsterft, of dat je inderdaad een soort een, een stap richting dood maakt. Ja. Dat je denkt: oké. Okay, uh, en nou wordt sorry. Rasha Peper door, door Arjan Peters en Daniel Sardijn, die ik allebei hoog heb mm -hmm. zitten, um, die noteren dat uh, de kritiek op de ontvangst van haar werk wat is teruggelopen in enthousiasme, omdat ze steeds maar op dat thema bleef hangen. Ja. Elke keer kwam ze weer. Uh, ...met, met uh, figuren die, die, die, die uh, verslaafd zijn mm -hmm. of geobsedeerd mm -hmm, ja. zelfs. Heb jij veel Do van haar gelezen? Nee. Nee. Maar ik ga er wel mee beginnen, want ja. ik, vind, ik vind het toch wel heel uh, fascinerend... ...als ik dat zo zie. Ik wil wel zien uh, wat ze ermee doet. Ja. Ja. Ja. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja. En formuleren doet ze goed, dus misschien mm -hmm. is het wel heel, heel goed. Ja. Uh, ik weet het nog niet. ja. Ja, mag ik nog eens kijken naar het zinnetje van die uh, kunstenaar, of van die ja. kunstenaresse. Ja, uh, ja, toen ja, het je is... het voorlas dacht ik, nou, daar zit ook enige schepsis in. Maar misschien die... wel blijf ik hulp krijgen van het energetisch centrum. Want het is het medisch centrum. Ja, alles is nu in handen van God en we zien vanzelf wat dat inhoudt. Ja. Ik vind ook wel dat daar een... Uh... Een beetje agnostisch uh, standpunt ook, hè? Ja, het is Niet... meer van... Uh, we zien Lees wel. ik er ook in, hoor. Uh, uh, ja, je... nou, God bekijkt maar wat hij doet met mij, maar... Mm, uh, ja. <laughs> Uh, oh, ja, ja. Ik, ik zie ja, er niet een ziet... groot vertrouwen in uh, uh, van als, als, als God zich over mij ontfermt dan vind ik alles goed of zo. Het is meer van nou ja, ja. Uh, het is nu een handen van God dus uh, kijken wat hij voor mij in petto heeft. En jij, je, jij hoort er niet een soort vertrouwen in van... Uh, niet niet wat op er de gebeurt. Op ik, nee, nee, op ik... heb de, er ook op. te weinig aan om te kunnen taxeren wat, wat ze daarmee ja. bedoelt. Dat zou ik toch wel wat meer... Uh, ja, nee, zelf nee. wat dat inhoudt. Ja. Mm. Misschien is het inderdaad zo bedoeld. Maar door de manier waarop het geschreven is, heb ik het ja. idee dat er nog een enige reserve ja, is. Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat zou ook wel kunnen, ja. ja. Uh, dat is, dat is uh, wel interessant. Ik heb het zelf, omdat ik die persoon ken, ja, ja, precies, heb ik dat niet zo gelezen. Maar wat je toch... Interpreteert, oh. uh, in de context ja, eigenlijk. Absoluut, hè? Ja, ja. Als die context dan niet bijstaat... Dan, dan moet je het hebben van wat daar staat. En dan, dan is Nederland toch wel uh, ingewikkeld... omdat het vaak... de uh, ja, uh, dubbele bodem mag niet zeggen... maar uh, je, je kunt iets wel twee kanten op uh, uitleggen. Want jij zegt het... Ik, ik hoor daar toch iets cynisch in, hè? Zei mm -hmm. je dat niet? Ja, nou eens sceptisch in ieder geval. Dat is vanzelf vanzelf, ja. we zien vanzelf, we zien vanzelf, oh sceptisch zei jij hè, ja, wat, wat dat inhoudt. Ja, maar ja, ja, ja daar hebben we toch die kleine discussie naar aanleiding van Willems uh, uh, stelling, ik hou veel van je, ik hou heel veel van je, ja. waar, waar Henk van Griethuizen ja. op een gegeven moment komt, ja jongens jullie zitten allemaal wel mooi. Wat semantische exercities uit te voeren, maar 7% is, is inhoud, de rest is allemaal expressie en, en is uh, retoriek. En je moet dus de gebaren, je moet, uh, want anders dan, dan uh, dus hij vond het een beetje een discussie. Ja, dat vind ik een futiel antwoord van hem. Maar <laughs> <laughs> dat, is het, dat is juist leuk, want daar kun je, ja. daar kun je nog heel, heel veel mee. dit wordt iedere keer bevestigd als je naar een, naar een lezing gaat van iemand... of als je iemand hoort praten... Ja. En waardoor je voorkomen gefascineerd raakt. Nou, als je ja. later in je eigen woorden vertelt aan je buurvrouw of je buurman. En zeg je zegt, oh, zo geweldig. En hij vertelde dit en dat. En ik denk je, ja, is dat ja, nou ja. zo'n interessant verhaal? Ja. Terwijl die man of die vrouw op dat moment bezig is. En je jou voorkomen uh, inpakt. En je jee, wat die ongelooflijk ja. ja. diepzinnigheden. En ja. Wat vertelt hij dat geweld? Heeft hij dat goed aangevoeld? En als je het zelf vertelt... Ja, dat dan, dan verlies je die hele, ja. die, die hele charme en die hele inhoud die jij daarin uh, hebt gezien en hebt ja. gevoeld. Ja. Ja, dus het is wel degelijk ongelooflijk belangrijk ja. wie en wat het vertelt en uh, wat de, de, de, de, de, uh, de omgeving is. En, ja, als goed, het ben één één dus, voor Henk Riethuizen. Ja, vooruit. Nou, dat punt voor Maar het is wel zo natuurlijk, als je dit nu zo zegt, Maritje. Um, als je alleen een tekst hebt zonder context, ja. dan ben je overgeleverd ja. aan. Uh, en dat, dat, dan is de schrijver in zekere zin weerloos. Ja. Want die heeft het geschreven. Het kan niet meer hersteld en de worden. De interpret die vult het aan en die. Um, ja. Ja, Maakt het zich eigen. Is zo? Ja. Nou kan ik een stukje voorlezen uit, uit ja. het boek wat, waar, waarvan ik uh, vorige week las, dat het opnieuw is uitgegeven, uh, namelijk uh, het geuzenboek van Louis Paul Boon. waar ik een paar jaar geleden intensief mee bezig was. Het is een uh, boek van 700 pagina's en uh, het, het gaat over uh, de, de strijd die uh, de Zuidelijke Nederlanden moeten leveren tegen het Spaanse. Tegen de Spaanse overheersing... ...en uh, nou, dat is een strijd geweest... Uh, die, die, ...die iedere keer opnieuw opladen... ...met alle leiden... ...met alle mogelijke spelers op het veld... Ja. Uh, ...met uh, als naamse uitkomst... Uh, ...eindeloos... ...sloten bloed hebben gevloeid... Mm, ...en mm. Het, het hele Vlaamse land is uh, kapot getrapt... ...en, en een echt verschrikkelijk verhaal eigenlijk om te lezen. Syrië in onze termen. ja. Mm. En, um, uh, en, en uh, Louis Paul Bony heeft dit boek geschreven, vlak voor hij over, heeft het boek afgemaakt, vlak voordat hij overleed. Um, dus het is zijn laatste boek geworden, en um, het wordt opnieuw uitgegeven, tot mijn grote verbazing. Ik heb een beetje opgezocht hoe dat kwam, maar Plaatbeek wordt al zijn werk opnieuw uitgegeven. En nu is dit boek aan de beurt. Dus dat is uh, in het begin van deze maand is dit opnieuw uitge uitgekomen. En ik wil dus uh, een stukje eruit voorlezen. voorlezen, namelijk de laatste pagina, dus de pagina 704. En um, dus uiteindelijk. Moeten die, uh, moet die, die, die arme Vlamingen, Vlamingen het opgeven? Er staat: 7 augustus capituleerde Marnix. De hele scheldeliening van Wallenck-Sein uh, naar Doornik, langs Oudenaarden, Gent, Dendelmonden en Antwerpen, Antwerpen, was definitief in de handen der Spanjaarden gevallen. Marnix zelf trok zich terug op Walgen, waar hij in Westzeeburg zijn intrek nam in die familiekasteel. Antwerpen was gevallen. En algemeen verwachtte men dat de onderwerping van Holland en Zeeland zou volgen. Doch tegen een rechtstreekse aanval lagen die gewesten achter hun rivieren beschut. Zij zelf waren op die wateren meester. En Farnese, dat is de, de Spaanse generaal, zou spoedig ervaren hoe geducht hun scheepsmacht meetaalde. De Zeeuwse geuzen hadden zijn brug niet kunnen forceren, maar ze kon het Spaans geworden Antwerpen onverbiddelijk van de zee afsluiten. De stad die Farnese dankzij zijn militair vernuft en zijn beleid had kunnen veroveren... verdorde als het ware onder zijn handen. Niet alleen omwille van de religie, maar omdat de stroming van alle handel hen in hun bestaan trof... de duizenden de stad, zoals er duizenden uit Brugge en Gent, uit Brussel en Mechelen... en uit alle in Spaanse handen gevallen steden weggetrokken waren. De meesten vertrokken naar Holland en Zeeland en versterkten daar het gereformeerde element... De rust die Farnese over Vlaanderen en Brabant bracht... had veel van de verstijving des doods. Daarentegen trokken de beste levenskrachten van het Nederlandse volk... zich op het kleine stuk grond ten noorden van de rivieren samen. Jarenlang lagen in het zuiden kleine dorpjes, dorpen... gans verlaten en totaal uitgestorven. En beschaamd om het verschrikkelijke aantal geuzen dat omgekomen was... vernietigde men er alle gegevens over... En iets verderop, de zeventien provinciën waren gescheiden. In de verlaten verwilderde en vernietigde streek verschenen wolven die in bende mens en dier aanvielen. Ten slotte werd er een premie uitgeloofd aan iedereen die een volwassen wolf kon doden. De rechterpoot en het linkeroor moesten als bewijsstuk voorgelegd. In de steden stond het derde deel van de huizen te huur of te koop. En anders sinds leeg en onbewoond. Een ooggetuiger zei dat hij midden in de stad Gent, in de eens goed drukke straat een lange muur, twee aan niemand toebehorende paarden gras zag grazen, alsof het hij beide geworden was. Maar in het noorden werd het koren rijpen onder de vrije hemel, en op de vrije grond konden maaiers en pikkers de oogst binnenhalen. Zo gebeurde het in Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht naar Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Walger, Noord- en Zuid-Beverland, Duiveland en Schouwen. Heel de kust der Noordzee en de eilanden Tess of Lieland, Ameland, Schiermonnikoog, Van de Westerschelde tot de Oostereems hadden het Spaanse juk afgeschud. En Maurits, de zoon van de zwijger, zette de oorlog voort en overwon. En Vlaanderen was overwonnen en stierf. En alle geuzen waren er uitgeroeid, amen en uit. <macht> Ja, de, ik kan er janken. Zo als eindigt ik... dat boek. Ja. Zo eindigt dat boek. Ja. Amen en uit. Ja. Nou, en je kunt er wel bij janken zeggen. Ik je? kan er wel janken, ja. Maar meer ja? ja, als ik het lees dan als ik het zelf voorlees. Ik, ja, ja. ik heb niet de juiste stem om dit te lezen. Je moet dit een, een bellig laten voorlezen. Hmm. Maar, um, nou ja, ik was, ik was zwaar onder de indruk van het boek. Maar het is wel heel saai lezen omdat er waanzinnig veel. Uh, uh, in de gebeurt en je op, ge op een gegeven moment kwijt bent wie met wie vecht en wie tegen ja. wie vecht en welke stad er nu weer aangevallen ja. wordt maar, um, maar hij moet zich enorm gedocumenteerd hebben ja hij heeft, want uh, dit krijg je niet zomaar gebabbeld hè? maar nee. goed, laten we hier Herman van Veen overheen uh, met ja. een liedje veel te veel, veel te veel Herman van Veen Als je de beelden ziet van de doden op de straat, in brand gestoken huizen, al het ongeloof die haat, kun je je ogen niet geloven, jaart je vloekt en balt je vuisten, het is weer te veel. In de tuinen, op de akkers graan voor broed. spaar het water voor de dieren, leer de lessen van de dood. Veel te veel Herman van Veen. Nu zijn Willem aan bod. Aan bod met een aantal gedichten. Het eerste gedicht is een gedicht van Menno Wigman. Het heet Misverstand. En Menno Wichman die staat daar niet direct bekend als een plezierdichter. Maar in dit gedicht is hij erin geslaagd om voorbij het zwart nog zwarter te schilderen. En het leuke daarvan is dat hij weet te vertellen dat poëzie schrijven helemaal niks te maken heeft met naaste liefde. Om tenslotte te constateren, en dat is even schrikker, dat als je een bundel uitgeeft van die gedeelte die, die je geschreven hebt, dan moeten daar de notabeden ook nog twee bomen voor geveld worden. Dat laatste had ik eigenlijk nooit zo voor ogen als ik een bundel uitgaf, maar sinds ik dit heb gelezen denk ik je kunt het beter maar niet doen, Wigman, misverstand. Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed waarom ik dit geheim ophoest, maar sinds een maand of drie geloof ik meer en meer dat poëzie geen vorm van naaste liefde is, eerder een ziekte die je met een handvol hopeloze idioten deelt. Een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt. En s'nachts, een heel kunst is het niet. De kamer blijft een kamer. Het bed een bed. Mijn leven is door poëzie verpest. En ook al wist ik vroeger beter. Ik verbeeld me niets wanneer ik met dit hoopje drukwerk 64 lezers kwel. Of, erger nog, twee bomen vel. Ja, heel leuk. Ja. Nou, dat is helemaal niet leuk. En aangezien het zo erg is, kunnen we beter deze uitzending bij deze maar stoppen. Um, ja, misschien moet dat toch een gedichtje van ja, Albertine mee. Soeboer er nou bij. Ja. Albertine Soeboer zou optreden in de nacht van het gedicht. En ik hoorde maar niks en ik belde Albertine op. Ze woont in Groningen. En ze vertelde ja. Ze had de hele tijd op willen bellen, maar ze was ziek. Kortom... Albertine uh, Schoeboer heeft Goorden nooit gehaald. Leuke van dit gedicht is dat Albertine Schoeboer Groningen schrijft over Friesland. En zoals je weet, twee buren, Groningers en Friesen... die kunnen van elkaar weinig goed vertellen en veel kankeren. Dat doet ze in dit gedicht ook. En ze doet dat ook poëtisch ook. Het gedicht over Friesland... Heeft geen titel, of het zou moeten zijn dat waaien. Dat waaien, altijd dat waaien. De bomen in onze tuin die heimwee hebben naar het bos. De lente die in grauwe wolken over het lege landschap jaagt, altijd naakt. Altijd. Is dat Soeboer, is dat een pseudoniem of iets? Nee, nee, nee, zo heet zo ze heet echt. Heet ze? Ja, ja. Nou. Zo heet ze echt. Um, Eddy van Vliet, de naam is ook geen pseudoniem. Het is een Vlaamse uh, advocaat die drie, vier jaar geleden overleden is. En ik vertel er het even bij, want je hoort aan zijn taalgebruik dat het een Vlaming is... ...alschoon hij mooi Nederlands schrijft, laat ik het zo zeggen. Het gedicht heet Lente, natuurlijk heel toepasselijk in deze tijd... En dan moet je denken dat die lente die hij beschrijft niet een lente is van deze datum van nu tegen april aan, maar wat eerder. En voor alle begrip, aan het einde van het gedicht komt die openbaar lees uit. Caspar van Baarle, de dichter, wetenschapper, aan wie uh, Amsterdam de Van Baarle straat, Dankt. Die leefde in de veronderstelling dat hij, uh, en dat zijn de waarden, zo erg dat hij zelf moet pleden. Want hij dacht dat hij van stro was en in brand stond. En stortte zichzelf in een put en verzopen op die manier. Hmm. En dat is gewoon serieus. En die van Vliet gebruikt die waarden in de laatste regel. En het is goed dat je even weet, want als je van stroken zijn kun je ook van glas zijn. En hij noemt hem van glas, zijn lichaam was van glas. Het gedicht heet Lente. Je bent te vroeg. Op een straathoek ligt nog ijs. Het noopte mij tot voorzichtigheid. Vallen deed ik reeds genoeg. Je bent te vroeg. Heb geduld met de groeikracht die zich in duisternis volbrengt en bespaar haar de overmoed die je geur mij al te dikwijls gaf. Je bent te vroeg. Het is nog steeds de dood die bladeren dansen doet. En verliefd is hij die hier in een stoet van vlinders ziet. Je bent van glas, het glas waarvan Barlees meende dat het zijn lichaam was. Ja. Komen we op onze reis door de poëzie, bij meneer Pierre Kemp. Ik noem hem maar meneer, omdat zijn gedichten over het algemeen heel netjes zijn. chic. En daarom is het dit een heel leuk gedicht. En waarom? Nou, dat ga ik niet verklappen, dat mag ik poëtisch uitleggen. De la musique avant toute chose. Je kunt overal muziek van maken. Dat doet hij in dit gedicht dus, inderdaad. Onverwacht van het allerplatvloerste maakt hij de mooiste muziek. Pierre Cap. Toen ik die boog daar had geurineerd en ik het zonlicht erin ving, prees ik intens ver van wijsheid die mij was geleerd. Wat schoon kristal is er toch in de mens en in extase voor het lieflijke geluid... welke muziek van de mens, gaat van de mens toch uit. Nou, dat, dat, dat had je dan niet kunnen nee, verdenken. Nee, nee. Maar Ik die dacht... heeft natuurlijk net zo als elke andere jongen... op zekere leeftijd gekeken hoe hoog dat die kon piezen en hoe ver weg, liefst in, uh, in wedstrijd. Ik dacht dat hij altijd in de trein zat. Waar gaan ze dat toch bij eens zijn met hardroepers... Hier hebben we de hartstroeper van de Nederlandse poëzie. Johnny van Doren, oftewel Johnny de zelfkikker, Grote protégé en vriend van Simon Vinkenoog, Performer die zichzelf Electric Jesus noemde. Meester van de chaos. En het bekend is nog geworden zijn optreden voor de VPRO met Sherry Duins en Armando in de serie Herenleed. Johnny van Doorn, het was staccato wat hij deed, het was een salvo wat hij deed, maar als je het rustig leest, kan het ook. Een ode op de zondag. O zondag, met je geuren van braadvlees, met je mijmeringen, je tukjes, je wandelingen, je zitjes, je gekamde haren en je schone kleren, o zondag. Ja, dan moet je je voorstellen als hij dat leest. Dan is het geen ode meer. Nee? Nee. nee. Heel lang is gedacht... Dat is de grote vervloeking... Heel lang is de... gedacht dat, dat die pas echt uh, op, op stoom kwam... Als je zichzelf samen met... Vinkoog, ook natuurlijk... Onder de drugs had gestopt. Mm. En dan uh, de avond kwam stelen. Waar dan ook. Mm. Maar de goede man is er... Uh, een tijd lang mee bezig geweest. Heeft toen wat discipline nodig gehad voor de VPRO. In herenleed En is daarna langzaam maar zeker... old soldiers never die. They just fade away. Mm -hmm. En is hij langzaam maar zeker, is hij onzichtbaar geworden. En toen hij bijna helemaal onzichtbaar werd... is hij overleden aan de kanker. En ineens was Jordi verdoren een legende die niet meer hoefde maar die alleen ook bekend bleef bij de mensen die hem ooit in levende lijven gezien hebben. En de ik... jongens van de 60 jaren ook nog, natuurlijk. En, eind zestigerjaren, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja zeg maar, de, glo de eerste gloriteit van uh, ja. Simon Vinkoog. Ja. Dat was het. Dankjewel, uh, Willem en Wil. Eva de Roveren. Orfuis. Eva de Rovere Orfhuis. En we gaan verder met Letitia. Je hebt, uh, zie je krantenknipsels bij. Geen ja, boeken. Nee, uh, het is zo dat ik niet wist of je nog meer uh, uh, hoe het uh, nieuwtjes wilde. En dan heb ik nou, nog één niet. onderwerp. Ik weet niet hoe, hoe je niet. met de tijd neemt. Nou, nee, je hebt uh, wel een uh, kwartiertje. Ja. Nou, uh, ik wou even nog wel zeggen wat ik zelf wel, wel boeiend vind. Dat... Uh, het huis waarin de stille kracht van Louis Couperus is geschreven... dat daar ook een uh, uh, grote rol in speelt... dat is bezocht... Um, en is in een verschrikkelijke staat van wanorde. En nou zegt Bas Heine, die daar uh, geweest is... Uh, toen hem gevraagd werd, hoe vindt het nou toch... dat zo'n huis, wat toch een monument van literatuur zou kunnen zijn... Hè, dat dat zo aan het verkommeren is. Want er woont een of andere conciërge van een uh, uh, productiebedrijfje... en die woont daar ook onder een lekkend dak... En uh, ja, hij, hij meest, meult er een beetje over, Bas Heijnen. En dan zegt hij iets interessants eigenlijk. Um, als gevraagd wordt, wordt dat nou niet eens mooi opgepimpt, hè, dat een museum of een herdenkingshuis? Nu nee, zegt hij, dat moet je van de Indonesische regering natuurlijk niet verwachten. Hè, dat hij zo'n eerbetoon... En, en verder um, vind ik het ook wel interessant, schrijft hij, um, dat um, zo'n huis wat toen een, een, een monument was van sociale status enzovoort, dat dat nu helemaal in verval is geraakt en dat je het als zodanig juist een monument vindt. Als je het nu glanzend zou oppoetsen, dan was het een monument. Een huis waarin dit en dat gebeurd is. Maar nu, als je erin komt, al, dat is zijn ervaring... Uh, um, kun je je heel goed voorstellen uh, hoe de mensen daarin geleefd hebben. Want er is eigenlijk niks veranderd. Het is alleen maar veel ouder en krakkemikkiger geworden. Zet je een ander soort monumentenzorg te bepleiten? Nee, ik wilde jullie vragen of je ook uh, huizen of gebouwen kent... die uh, uh, uh, als monument te boek staan... En die juist zo interessant zijn, omdat ze niet spik en span uh, worden opge opgepept elke keer. En ik, ik weet dat er, dat er zijn. En, nou, ik weet natuurlijk, dat ja. weten we allemaal. Je hebt, je hebt overal ruïnes uh, in heel, uh, de wereld staan. En die, die worden ook niet meer bijgehouden. Er, er wordt gras gezaaid en een hekje eromheen. Maar er moeten ook huizen zijn die juist hun uh, uh, uh, juist biologeren, zeg maar, omdat ze... De, de tijd hebben meegemaakt mm -hmm. en er heeft niemand de tijd als niet het ware wil gedaan. stilstaan. Oh, ik denk dat het Zij huisje te... van Spinoza in Rijnsburg, dat, dat is ook uh, zoiets. Dat is ook uh, bepaald niet uh, opgepimpt en, en uh, nou, dat, dat staat er ook een beetje desolaat uh, bij. Hè? Ja, ja. Een van de grootste filosofen ja. van, van het Westen en die heeft daar, en dan maar zo'n simpel huisje waar niet veel aan gedaan is. Mm -hmm. Wij hebben zijn werkkamer bezocht in een soort klooster. Waar, hij, waar ook een, een, een metalen monument staat van de wereldbol zoals hij die zag enzovoort. Um, maar dat was dus inderdaad een, een herinneringsplek. Een, moment, een plek waar, je dan, waar er zo heel veel mensen samenkomen om dat nog eens te bestuderen. Dus is inderdaad iets heel anders dan zo'n huisje. Ja. ja, maar het huisje van Spinoza, ik heb het net gezien... maar dat is waarschijnlijk nadien nog wel bewoond geweest door alle mogelijke... Jawel, dat denk ik ook wel. Ja, en dat ja. is op een gegeven moment ja. waar mm. Het huisje van Spinoza, daar moet je in. Dus dat, je ziet niet waar die man daadwerkelijk aan tafel heeft gezeten... of waar hij heeft mm -hmm. geslapen neem ik aan. Er zijn natuurlijk ook Stapgeving. wel... Er moeten wel ook nog meer huizen zijn... die, die, die, die eigenlijk met de persoon aan het... Aan het Achterop komen zijn. Ja, die persoon is dan overleden. De meeste worden als monument juist uh, goh, mooier gemaakt dan ze ooit geweest zijn. Hè? Als je kijkt naar het huis waar uh, ja, Manet gewoond heeft, Monet met name, moet ik eigenlijk zeggen. Maar in Nederland weet ik het eigenlijk ook niet zo of wij die ook hebben. Of dat we ze meteen zouden gaan opknappen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je in Nederland uh, dat mensen dingen tot. ...rustig zouden laten vervallen. En het dan dus juist heel mooi, mooi vinden. Ja. Ja, misschien Palais het Loop of zo. Dat <laughs> ja. ja. Ik ben nooit op, op Soestdijk geweest... ...maar het schijnt ook een behoorlijk vervallen toestand te zijn. Ja, ja. Ja. Dus weet uh, je er wel eens Ook weinig over. nee, maar nee, nee. aan de hek heb ik wel eens een keer gekeken. Zo, nee, maar ja, daar ja, ben er ja. nog niet in geweest. Nee, ja. Ja. Je, had, of je hebt nog bij Vlissingen... ...heb je nog uh, een, een, een grote poort met stukken muur... ...die uit de Napoleontische tijd... Zijn. En dat is tamelijk nogal wel uh, overgroeid met, met van alles. Je moet een beetje moeite doen om erin te komen. Maar dat gaan ze nu weer helemaal openstellen voor het publiek. En er dan meteen een uh, educatief centrum van maken. Ja, maar dus het echt laten verkommeren van een monument, dat ligt ons denk ik niet zo. Hè? Nee, het zou wel niet, nee. Maar goed, nee. dat was dus wat Bas Heijnen mm -hmm. zo meemaakte. Oh, even in de marge. Kennen jullie Maaie Spijkers uit Goorle? Nou ja, kennen, wat is kennen, hè? Als uitgever? Ja, ja, van, van Prometheus en de ja. uitgever van Vijftig ja, ja, 20 Grijs. Ja, meest succesvolle. Ja, ja, ja, ja, ja. maar kent ken iemand ligt. van jullie een, nee, nee, nee, vanuit nee, nee. het dagelijks leven? Nee. Ik vond het vermakelijk te lezen dat hij uh, het boek ook nu niet zal gaan lezen, die Vijftig nee. reis. Grijs. Want dat is zijn core business niet. Hij moet gewoon door hè? nieuwe boeken ja, ja. op het spoor komen. Dat vond ik wel mooi dat hij overal boeken heeft staan. Maar dit boek eh, gewoon. Hij durft rustig te zeggen. Dat ga ik ook gewoon niet lezen ook. Nou, één klein eh, nieuwtje nog dat. De boeken van uh, den tekst, de thrillerschrijver, um, uh, ja, ja, die worden nu samengevat in de vorm van kleine filmpjes. Je kan op dvd of ook op YouTube dadelijk natuurlijk aanklikken. En dan, dan zie je de samenvatting van zijn boeken. stuk of zeven zijn het er geloof ik. Um, je je, je scrolt over je scherm en je ziet in het kort het boek ontrollen. Dat is dus um, niet uh, een animatiefilmpje. Mm -hmm. uh, het zijn ook geen foto's. Maar het zijn flitsen die je in de stemming brengen van hoe het boek zich... Oh, geen dat, tekst. Het ik heb beelden. ze nog niet gezien, ze zijn oh, nog ja, niet verschenen. Maar ja. oh, de bedoeling is wel dat het beelden zijn. Ja, het zijn beelden hmm. met, met hier en daar natuurlijk wat cliffhangers of zo. Ik, ik denk dat het een, een mooie, mooi verzonnen nieuwe manier is om reclame te maken voor hmm. boeken. En nou, zeker als je die waarschijnlijk uh, uh, gewoon kunt downloaden of... of ja, gewoon openen en, en meekijken. zonder dat het je fortuinen kost. Maar het kan natuurlijk je wel heel nieuwsgierig maken. om zo'n boekje dan toch ook echt te gaan lezen. Dat is in de maak, dus dat is echt nieuw. Um, Joost Polderman schrijft dat. En de tekenaar die daarvoor aangetrokken is. is Jasper Rietman. En het eerste boek. Uh, of, er zijn er al een paar trouwens gemaakt. De erfgenaam wordt nu. Er is wel degelijk een uh, iets animatie achter, alsof, in ieder geval het wordt getekend, ja. Ja, en, en foto's erbij, dus, dus een uh -huh. zo soort totaalpresentatie. Ja, um, waar ik jullie nou nog bij nodig heb, is een probleempje wat ik tegenkwam, uh, geschreven door uh, Tony Mudde in de Volkskrant. Is, um, is Tony een vrouw of een man? Ik weet het niet. Weet ik ook niet. Maar, maar het maakt no het no ook in woord. dit geval niet uit. Ik ken dat niet ik ken verder niet. Um, die vraagt zich af uh, ho hoe het nou toch kan Dat er um, gesproken kan worden van mensen die literatuur lezen, zeg fictie. Het woord literatuur mag je even nog op zijn ja. pakken. Mensen die fictie lezen, zouden een meer uh, empathische levenshouding hebben dan mensen die. Fictie niet lezen. Oh ja, oh ja. Oh, ik ben vanaf daar, ja. Dat denk ik ook. <laughs> ja, ik denk het het ander Denk jij van niet, verwondert jou dat, uh, Letitia, zo'n zo zo stelling? Nou, vertel eens waarom waar nou ja, jullie zo zijn Heel categorisch, hè? Ja, ja. <coughs> ik denk ja. Dat, dat fictie uh, je, je verbeeldingskracht oprekt en. en, en uh, ja, ja, wat is... Uh, ja, maar je bent ook... Ik denk uh, dat je sowieso al, al moet zijn om... Je leeft in te zoveel personen, lezen. personages... Je zit zoveel met, met anderen... Uh, je, je bent uh, ja, met, met anderen bezig uh, te ja. begrijpen... Uh, ja. In die gevoelswereld ja. te komen. Ja, nou dat zegt deze Tony Mudde ook... Uh, uh, het idee... Uh, het, het is uitgezocht met proefpersonen... die stukken te lezen kregen... wel fictie en niet fictie. Uh, uh, de mensen die... Uh, oh ja, op een gegeven moment werd gezegd... tegen die twee groepen... Uh, de test is klaar, u kunt uw spullen pakken... de test is klaar. En de testleider liet een, een, een beker... met een hele bende pennen op de grond vallen. En van de lui... die uh, literatuur lazen waren er 53, 55% procent die opvlogen om een handje te helpen bij het opruipen van het spul. En die... Uh, die 55% procent al? Ja. Ja. Ja, en toen, ja, En hoeveel mensen bestond dit? Niet? Ja, nou, dat weet van. ik ook niet. En de en, um, en de rest? of zoiets. In ieder geval ja. minder. Die deed niks. Die, die ging zitten kijken van, nou ik zie dat er al genoeg helpers zijn. En nou wordt dat, nou als je dat leest dan ga je natuurlijk denken, well, wacht eens eventjes, uh, uh, hoe kan dat nu? Wat voor mensen zitten hier nou bij elkaar? En dan kom ik, wat, wat jij zegt, dat vraagt deze Tony Mudde zich ook af. Um, wat voor mensen hebben daar gezeten die toch al empathisch zijn? Uh, kan je nou aan zo'n onderzoekje afleiden? Kip en het ei kwestie. Wordt hier, uh, Kip het uh, ei uh, en het ei natuurlijk uh, wel. Uh, yeah. ja. ja, ja. Maar nou. uh, ze zeiden ook dus, of uh, een kritiekpunt op dat onderzoekje kan zijn, dat uh, uh, je, je stelt mensen vragen en daaruit blijkt of, ze, of je ze empathisch kunt noemen of niet. Dat was het eerste onderzoek. Toen hebben ze een tweede onderzoek gedaan met die vallende pennen. En dan gaat het aankomen op gedrag. Uh -huh. Dat mensen een hulpvaardig gedrag vertonen. Terwijl in het eerste geval uh, werden vragen gesteld van wat zou u doen als? Mm -hmm. En wat vindt u dat ja. uh, men moet doen? Dus dan krijg je wat mensen van zichzelf denken of zelfs als ze het niet denken, schrijven ze de meest wenselijke antwoorden op. Dus zo'n onderzoek naar um, uh, de, een, een empathie, de empathie. Het, het leek wel, ja. er was wel iets uitgekomen wat de mensen zelf vonden, uh, of nee, de onderzoeker die, die maakte op uit al die antwoorden dat die empathie gestimuleerd werd door de verhaalstructuur van een, een verhaal. De structuur. Nou, een volgende keer wil ik wel eens met je praten over de, de idee dat, dat een boek, fictie, een literair werk, je leven zou veranderen. Dat wordt uh, bijvoorbeeld als de claim van, van, van Stoner, um, ja. John Williams. Het zal je leven veranderen. Het is een, een, ander, een andere kwestie. Ja, dat ja. is een andere kwestie. Ja. Maar, ja. maar uh, kunnen dat we is het ook over hebben? He? Ja. Dat uh, ja. lijkt me ook wel interessant. Om daar Stel je over te voor dat kan je voor dan niet meer empathisch bent. Oof. Ik kan me voorstellen dat dat kan gebeuren in het verleden toen ze we heel weinig boeken tot hun beschikking hadden. Dat lees je wel eens ja. van mensen die vroeger ja, thuis tien boeken boek op een rijtje hadden staan. En denk, ja, dat, ik, dan kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ontzettend belangrijk voor je worden. Dus als wij eindeloos kunnen consumeren. Ja. Oké, okay, we gaan naar een liedje toe. Ja, we moeten naar een liedje toe. <laughs> um, Namelijk, dat zal zijn, zullen Korte. We zingen een vrolijk lied, geen droevige ballade, dat willen we geen van tijd. Er is al genoeg verdriet op alle levenspaden en niemand is zorgenvrij.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 Joke J. Hermsen, Blindgangers, de arbeiderspers Amsterdam 2012. Joke J. Hermsen, Joke J. Hermsen, ooit van gehoord? Ja, ik had, ik had wel van haar gehoord, ik had zelfs van haar gelezen. Stil de tijd, een toegankelijk filosofische beschouwing over het verschijnsel tijd. Een roman had ik niet van haar gelezen. Ik wist überhaupt niet dat deze universiteitsdocent filosofie ook romancière is... Maar bij de arbeiderspers zijn successievelijk verschenen het damesoffer, roman, duister, roman, heimwee naar de mens, essays, de profielschets, roman, de liefde dus, roman, stil de tijd, essays, windstilte van de ziel, dagboek, essay en blindgangers, roman. Dr. J.J. Hermse, Hermsen, geboren in 1961 in Wieringermeer, debuteerde in 1998 en is blijkens haar boekenlijst, die niet, die niet eens volledig is, want op Wikipedia zie ik dat die groter is, een vruchtbaar schrijfster. Hoe komt het dat ze zo onbekend is? Moet je dan werkelijk Groenberg heten om door iemand genoemd te worden? Ik heb het over Robert Ammerlaan, scheidend boegbeelden van, van de bezige bij... die in buitenhoofd van 17 maart 2013 geen schrijvers wist te noemen... die in de voetsporen waren getreden van de grote vijf. Klaus, Mulus, Hermans, Reven, Wolkers. Dat waren schrijvers. Daarna was er niemand gekomen die met hen vergeleken kon worden. Althans, hij zag ze niet. Jaar vooruit Groenberg. Zo'n beetje met het pistool op de borst kwam hij nog aanzetten... met Peter Buwalda van Bonita, Avenue, Ach, heren, mijn tijd... Maar misschien komt het omdat ik het financiële dagblad niet lees. <coughs> op de achterflap wordt Fleur Speet geciteerd. Zij zegt van de liefde dus... De liefde dus is precies zoals een roman hoort te zijn. Zonder gêne tot op het bot. Ach kijk, precies zoals een roman hoort te zijn. Ik vind dat je dat ook kan beweren van blindgangers... Nu gaan we af op de wervende tekst van de arbeiderspers. Joke J. Hermse fileert genadeloos de tijdgeest... ...in een zedeschets van de generaties die in de jaren 60 geboren is. De generatie enkelvouders. Een roman over de gefnuikte idealen en turbulente relaties van mensen... ...die op zoek zijn naar bezieling, bevlogenheid en nieuw moreel elan. Einde citaat. Geen woord van gelogen. Waarom doet Joke niet mee aan shortlists, arco- en libris-nominaties en dergelijke... Ik vind ze niet slechter of beter dan Koch, Groenberg, Enter, die allemaal de tijdgeest fileren tot op het bot gaan, genadeloos uit de hoek komen. Ja, blindgangers deed me denken aan het diner in zoverre dat ook in blindgangers de volwassenen het zo druk hebben met elkaar dat ze weinig hun oog laten rusten op hun tienerkinderen en niet weten wat zij uitspoken. Blindgangers deed me aan Tirza denken, de wanhoop van een van de hoofdpersonen in Blindgangers die vast aan het lopen is en die wellicht gekke dingen gaat doen. De vrienden van Niel Desperandum zijn allemaal op weg naar een huisje in Drenthe voor een jaarlijkse ontmoeting en ik moest aan Enter denken, grip, aan de mensen die hetzelfde doen, <kijf> onderweg naar een ontmoeting. Long time no see. Onderweg komen we veel te weten over de karakters en over hun lotgevallen en hoe het allemaal begonnen is, waarom zij een clubje vormen. Bij Enter houdt het op als ze de bestemming bereikt hebben en je vraagt je af hoe de feitelijke ontmoeting verlopen zou zijn. Bij Joke Hermsten krijgen we het vervolg. Zij schrijft wat dat betreft een roman die completer is. Ze schrijft goed en soepel, haar zinnen lopen prima, het verhaal, de dialogen, het vertoont vakvrouwschap. De plot is ingenieus, je verveelt je geen moment, het boek kent geen passages zoals bij Buwalda of Groenberg die er net zo goed uitgegooid hadden kunnen worden. Ik heb een romancière ontdekt die uitstekend haar partijtje kan meeblazen... ...in het grote orkest der hedendaagse Nederlandse Belletrie. Vraagje. Oh, sorry, dat mag niet meer van Willem. Vraag. Kun je merken dat de romancière tevens docentenfilosofie is? Ja, dat kun je merken. Op de eerste plaats aan het motto van het boek... ...ontleend aan Immanuel Kant uit de kritiek van de praktische reden. Twee dingen vervullen mij altijd weer met verwondering en ontzag de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij. Daarnaast merk je dat de personages in Blindgangers reflecteren op ervaringen met het verstrijken van de tijd. In stilde tijd deed ze het systematisch en opzettelijk, in Blindgangers doet ze het terloops en tussen de regels door. Ten slotte laat ze de personages, allemaal mensen met een universitaire scholing, discussiëren over het wij zijn ons brein thema. Ik citeer uit een lange discussie, op gevaar af dat u de roman daarna toch maar niet gaat lezen. Citaat. Ik las laatst een interview met de hersenpsycholoog van het AMC, zei Ella. En die beweerde doodleuk dat we binnenkort op scans ook herinneringen kunnen lezen. Hij zei dat een MRI-scan ons een kijkje gunt in de gedachten van een proefpersoon. Ik vind dat ronduit een absurd idee. En griezelig. ...voegde Iris eraan toe. Stel je eens voor dat je doodgemoedereerd voor een gebroken been... ...naar een ziekenhuis gaat en men je ondertussen... ...in een hersenscan legt om je diepste gedachten te ontfutselen. Dat zal nooit gebeuren, zei Bas... ...omdat dergelijke wetenschappers echt op een dwaalspoor zitten. Ze gaan voorbij aan het feit dat hersenen dynamisch of plastisch zijn... ...en dus voortdurend veranderen... ...en dat het dus behoorlijk lastig is, zo niet onmogelijk om de ruimtelijke plek van een functie of een herinnering definitief te bepalen. Hoe wil je dat trouwens doen? Gedachten en herinneringen hebben geen volume, omdat ze onstoffelijk zijn. Maar toch menen ze de inhoud in onze hersencellen te kunnen lokaliseren... sterker nog ze daar te kunnen lezen. Ik wens ze veel succes, maar het lijkt me eerlijk gezegd... nog moeilijker dan het zoeken naar de speld in de Hooiberg. Er zijn gewoon bewijzen voor, zo simpel is het, zei Johan... Net zo goed als dat ons karakter, onze seksuele geaardheid en onze talenten en onze intelligentie of het gebrek daaraan in onze hersenen vastliggen. Bas, de klassiek analytische methode die de meeste neurowetenschappers hanteren, isoleert een bepaald hersengebied uit het geheel om het te kunnen benoemen, waardoor het specifieke karakter ervan juist verloren gaat. Zo doen ze dat eigenlijk ook met de hele mens. Maar mensen kunnen niet definitief bepaald worden... omdat zij in tegenstelling tot de dingen, wezens in wording zijn... die zich dankzij hun herinneringen en hun geest... kortom, dankzij hun zelfbewustzijn voortdurend ontwikkelen. Johan, flauwekul, echt waar, je weet gewoon niet waarover je praat. Etcetera, etcetera. Einde citaat. Affair, goed boek. Joke J. Hermsen vind ik de moeite van het lezen meer dan waard... Ja, ja, nou ja, uh, misschien uh, dat je na dit citaat uh, zegt... ...nou ja, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Maar je hebt daar dus een, een actuele discussie... ...die in die romanen plaatsvindt... ...waar, waar uh, een, een clubje vrienden ja, daarover uh, discussiëren... ...zoals wij bij Tertullia ook uh, daarover uh -huh. kunnen discussiëren... ...over de Wij zijn ons brein, ja. uh, een Maar uh, zoals het hier nou opgeschreven ja. staat... Uh, vind ik het bijna uh, met de haren erbij gesleept. Uh, uh, uh, het, ja. Het, nou het ja. is, het is uh, literair heeft het geen mooie vorm. Geen mooie vorm. Nee. Nee, dat is het, niet... Het, het, bedoel, kon, nee, ik niet, het kon, kon hier opgenomen zijn als je gewoon onder elkaar zit te praten. Ja, ja. ja maar dat, dat moet is kunnen het ook. He? Ik, neem aan, ik weet niet of het verder een functie heeft. Uh, dat zou het toch kunnen. Je weet, ja. Het citaat ja. heeft misschien een functie. Misschien is er iemand die... Uh, nou, meer, ja, het heeft meer gelijk heeft dan een ander. Iemand zit daar te worstelen met, mm. met een proefschrift uh, daarover en die wordt onderuit gehaald door, door ja. iemand anders ja, uh, die van die het is, en, en Ik zie die context, die, die heb je niet. Maar, nee. maar goed, zo'n zo discussie vindt daar plaats. En daaraan... Daarvan zeg ik, ja, je kunt zien dat het een filosoof, en filosofiedocent is. Ja, ja, ja. Zo zitten er wel meer dingen in, in, in dat boek. Ja, ja, ja. Goed, we zijn aan het eind van ons uur literatuur. Letitia, dank voor je bijdrage weer. Willem en Willem hebben al afscheid genomen. Stefan, bedankt voor je uh, technische assistentie. Uh, volgende week uh, herhaling. Hè? Uh, dan is het tweede paasdag. Vooralsnog uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.